501. De volle laag. Lucien Geefkus. Geefkus. Ach ja. Inderdaad. Daar zijn we weer. Nou, lang duizend weekend van horen. Lokker en zwaar. En normale muziek. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Ba -ba -ba. Ook jullie krijgen een flinke man. Pa, pa, pa, pa, Die paardjes pa, pa, pa, pa, pa. Zit weer voor u klaar ja, ja. Met vuil t-shirt En vreselijk haar zolen, Een gescheurde broek pa, pa, da, da, da. Echt wat je zegt Een shabby look Een radiohoofd En een lelijke bril Als dat maar is Wat de luisteraar wil Veel akkoorden en veel melodie, ook dissonante en kavody. Nou, ah, echt Wat komt die echt alweer vandaan? Zijn klassiek, catchy liedjes en piano Wie zet die echt alweer nou in? Nu modern en dan weer antiek. Oh. Ach, nee mensen geen paniek op vijf wel. één. klinkt het ook vandaag de volle laag de volle laag! De volle laag! Nou! Laag. Yeah. Yeah. shoot sure, jongen! Nou, even uh, een. Echo nou weer vandaan? Oh, hier. Hallo! Ja, daar ben ik weer. Hier! Hier op Radio 5.01 is de volle laag. Nou, een beetje echo is wel leuk. Ja, het is namelijk een hele bijzondere uitzending. Eh, uh, ja. Want. Uh, het is een hele geslaagde uitzending. Nou, nou, die echo weer weg, hoor. Het is, het is wel weer mooi geweest. Uh, ondertussen denken we even na over dat afgelopen weekend... waarin zoveel verschillende mensen afreizen naar Duitsland... om daar verslag te doen van een of ander bierfestival. En ik me afvragen wat bier nou eigenlijk met muziek te maken heeft. Maar goed, je zal ongetwijfeld hele leuke melodietjes gaan zingen... op het moment dat je... Hè? Uh, goed. Uh, in dit kader hebben we natuurlijk het een en ander... Uh, meegenomen qua muziek, maar uh, daarmee is nog niet alles gezegd en uh, vandaar dat we Camille even draaien, dat denk ik ook. Gewoon om even te beginnen, even rustig uh, naar iemand stem te kunnen luisteren die niet van mij is, dan nog wel van uh, Matthijs van zijn ma. Matthijs Warenhandel. Oh nee metal. Oh, nee, dit begint alweer goed, hè? Uh, ja, gewoon muziek. Ja, muziek is gewoon de redding uh, van menig een. Uh, Toedi, alles tudy, uh, nog tudy, gezegd hebbende. Je huh? Wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet die holiday muziek er nou weer doorheen? Tudy, tudy. Zeg oh, hey. graven dans le markt. ook van verlost. hé, si, toedie. ah, toedie. So, toedie. Toedie. Tu veux que l'on se parle, toedie. oh, ma soeur, de je, toedie. Suis, toedie. le, toedie. bruit, toe des oiseaux dans les arbres, toedie. Toudi, toudi, jij, toedie, toudi, toedie, toudi, toedie, toedie, toedie, Je toedie, à la toedie, toedie, toudi, toudi, toedie, toedie, toedie, toedie, toedie, toedie, toedie, Toudi, toudi, hè, toudi, Si, toudi, ma, toudi, zor, toudi, toudi, pour ma vie, toudi, oh, ma scharrel de garde, toudi, toudi, toudi, je, toudi, Suis, toudi, le, toudi, brui, toudi, toudi, de la pluie dans de arbres, Toudi, de de de de de de J'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai... Tout... Dit. Maintenant, je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit, et hey, tout dit, si tout dit, ma tout dit, soeur tout dit, tout dit, tu veux sécher mes larmes tout dit, oh ma soeur il de garde tout dit, tout dit, tout dit, je tout dit, suis tout dit, le tout dit, bruit tout dit, tout dit. Tu vents dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, eh, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, soeur, tout dit, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh ma soeur prends garde, tout dit, tout dit, tout dit, ee, euh, tout dit, dit, tout dit, pa, tout dit, tout, tout dit, tout dit, ou tu mourras. Ja, dat je denkt dat dit, dit stilte is. Ja, helemaal geen stilte. Maar, uh, dat was Camille natuurlijk met Toody op Radio 501. Er staat wel veel echo trouwens achter de stem. Ja, inderdaad. Uh, ondertussen gaan we verder in een 18th century drawing room. Gewoon omdat het kan, in een... 17e eeuw stekenkamertje. Weer zondag ja, ik had dit ook al gezegd, maar ik was nog niet echt begonnen. Wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? Goed, aandacht voor geoliede machines. Is dit allemaal weer? Ja, hehe. He. Nou, alsof de dubbel ermee speelt. Deze week in de uitzending het concept van de geslaagde uitzending. van vorige week natuurlijk is heel erg aangeslagen. Niet dat de volge, volle laag natuurlijk gevoelig is voor dingen die aanslaan. Maar geoliede machines daarentegen. Daar lust er, dat ik wel op af van. Dus dat hebben we begrepen. Zo besteden we aandacht aan de geoliede machine die festivalhongere gewolf heet. Theater, muziek, dans... Poëzie op het plaster, grunniger plannen op Blasphalon. Nou, ja, goed. Dus uh, gooien we maar even wat olie op het gebeuren. En we streven naar een nog geslaagdere uitzending. En zoals het er nu uitziet, gaat dat niet lukken. Maar misschien kunnen we het nog goed maken als we die uh, platenspeler aan de, aan de praat krijgen. Uh, dan moeten er natuurlijk nog wel opbeuren en opbouwen de brieven binnenkomen. Hoop het natuurlijk. En zijn die binnengekomen? Nou, we houden nu nog even in spanning. Afijn. Uh, wil het geheel nog niet een beetje aandoen als een solide bouwwerk. En niet een of ander fragiel kaartenhuis dat voortdurend op punt van instorten staat. Afijn. Initiatieven worden toegejuicht door de redactie en door mij persoonlijk. En uh, ja, in persoonlijk uh, dacht ik: wat aardig om de website niet meer bij te houden. Heb ik dat toch wel weer gedaan? www.vollelaag.nk. daar kunt u deze tekst ook even nalezen. Dus bij deze. Uh, brrr, ja. Um, Ter verhoging van de feestvreugd van het heerlijke weer, van het afgelopen weekend en dat het toch zomer is. Het leek me aardig om een nummer te draaien van de Bobs, toen ze nog goed waren. Uh. Ja, het nummer gewoon, Summer Range van hun plaat, op cd. paard klinkt, klinkt gewoon veel leuker eigenlijk dan cd. Ja, waarom liggen mensen tegenwoordig toe uh, van cd? Het plaat is toch veel leuker? Het klinkt toch veel hipper ook, uh, dacht ik zo, uh, nou ja, um... nou, in ieder geval, van hun plaat, uh, Summer Rains, is dit het, uh, het titelnummer, Summer Rains van uh, de Bobs. voor de luisteraars even de volgende info, uh, de, ja, de radioopleiding uh, hier op, bij 501, is natuurlijk altijd uh, autodidactisch, uh, zodat ik uh, praktisch word en uh, vernuftig. Uh, wat hier uh, heb ik even uitgevonden, hoe uh, de mengtafel aan gaat. Dat heb ik net ontdekt, dus uh, dat betekent dat we een plaatje kunnen draaien en ik had al beloofd dat we echte Duitse muziek gingen draaien en ik bedoel niet van die rare slakers en dat soort uh, paraphernalia. Maar gewoon plaatjes, hè? Uh, Ramstand. We hebben hem al een keer eerder gedraaid hier. Uh, maar ja, omdat ze natuurlijk weer lekker in Duitsland zaten met hun rare bierfestival. Uh, lekker aardig om dan uh, iets te draaien van Darth Frogger. Het is wel weer oud materiaal, tussen 2003 en 2009 gemaakt. Maar uh, dit nummer is. Uh, Ramstand. Dus ik uh, zou zeggen: geniet er even van. Oh, toch 34 toeren, min 1. Uh, dus ik zou zeggen, uh, mensen die van uh, Rommelmarkt houden, geniet van dit nummer, want hoe vaak wordt het nog gedraaid op de radio? Een heel aardig liedje zo op de zondagavond terwijl je met je bord op schoot zit uh, eten te eten. Misschien wachten de mensen wel tot zeven uur, want dan is het natuurlijk het hele studiosportmomentje daar. Nou, dat was weer uh, de Duitse muziek. En uh, speciaal omdat dit natuurlijk ramsstand was. Gaan we verder met uh, niks minder dan de rubriek. Op jij Hè? Iedereen op met Duitse muziek. Het... Maar dit niet hoor. Ramsplaat, dit is niet zo lekker ramsplaat. Ramsplaat die voor een happenkras in het schap staat, Ramsplaat, Ramsplaat, dit is niet zo lekker ramsplaat. Ramsplaat die voor een Euro wat naar huis gaat, huis gaat. Ja. ja, inderdaad, uh, Rams muziek hier op radio 501 uit Duitsland. Hoewel uh, je dat bij de naam van de band niet zou zeggen, Bata Express. Maar als je dan de nummerlijst krijgt, dan weet je wel dat het anders zit. Hiro, Dash. Uh, Kit niet dag via. Ja. arbeite arbeiden ontarbeiten. Maar omdat niemand het duidelijk maakt wat deze band nou precies doet en omdat ik het ook nog niet weet, draaien we nummer 7. Uh, niemand erklärt, ja. Even kijken, dat is een kort nummertje. Even kijken hoor. Maar dit is niemand erklärt. Van Waterexpress. Express. Oh, nou. Waarom hebben we deze Ik ben eigenlijk niet uitgenodigd op. Dat uh, bierfestival? Oh, een plaatje uit 1999. De, ik weer, ik ik. En uh, voor mij is het een viertal, want er staan vier kop in de binnenkant. Nou oh, ja, en hier zitten ze bij de, de PIN op. Uh, oh, de Eurodance op de kermis. Oh, je kan me vertrouwen. muziek zo eigenlijk moet ik denken en ik denk het en ik zeg het want ik zeg wat ik denk Maar verder met Hot nah. Wat? Ja, dat was uh, die letzte, der letzte machttas liefst oud, oude Purple shirts en die uh, nieuwe heimat. Ook niet geprogrammeerd op Bierfest, maar wel in de parade. Kijk maar op volle laag voor de DK! Oh, ik dacht dat hij begon te zingen. Dus ik dacht, ik moet gauw al die woorden doorheen persen. Maar nou begint hij. Hij is al begonnen hoor. Ja. Spooking in het gezicht. Mach ihm einen Blut der Kuss, nimm ihn per dich. Die Trainer beim dich Und wenn er nah am Strafraum ist, tat ihm die Beine weg. Erst wenn er sich am Schon ein zerrissenes Fein, wenn wir es Meister sind. The won't Dat was. Uh, hot nou. Oh nee, van hun plaats. En uh, Peter Schulz. Oh nee, Poel Schulz. Und die neue Heimat. Noyemad. Uh, we gaan over naar uh, Groningse muziek uh, te horen op het uh, festival Hongerige Wolf. Hongerige Wolf in uh, Hongerige Wolf. Dat ligt naast. Uh, waar ligt het eigenlijk naast? Uh, verdenk hoor. Maar in ieder geval vlak bij uh, Bad Noye Schans. Ah oh, nee, Nieuwe Schans. En. Uh, ...en uh, in ieder geval in Noordoost-Groningen en, en daarnaast. Wat lag er naast ook alweer? Nou, in ieder geval niet Domnee, Domnee. Dat is de titel namelijk van een plaat van Bertharders en de Nozems. En straks uh, spreken wij met uh, iemand van Adel, namelijk Sanne den Adel. Uh, ja, toch? Dat is een goede vertaling uit het Oud-Nederlands. In ieder geval is dit een nummer om van te genieten. Bertharders dus, hè? En niet Bertharders in de rekels. Maar de nozums, dat is heel goed. Dom nee, dom nee. How you flow. I'm know that's a clown Somebody on the know, I'm stuck bottom of a coat, The big with your mad floor Don't lay down lay Is dat dominee, dominee? Ah, ja. Bethardas en de Doorsums. Gaan we verder met een liedje over een wolf? Ja, eigenlijk over uh, een roodkapje. Why is little red riding hood. Hey there, little red riding hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh! Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I. Dit is weer een, een heerlijke uh, fantast, die uh, Stem de jam. en ondertussen de tijd een tijd. de volle laag, renkelt de telefoon. Is dat nou wel zo? Wie wordt er over naag, dan dag dan doorgezaagd, hier in de volle laag? Oh. Wie hangt daar aan de lijn? Ja, wie hangt er eigenlijk? Hallo? Wel het een bekende zij. Hallo? Hallo? Wie is daar? Hallo, ja, ja, ik Die hoor u. Waarvoor waar belt u eigenlijk? Ja, Waar, waar, waar, waar belt u eigenlijk? Of jij had ik... Aan de lijn? Ik weet het en niet meer, had ik jou nog gebeld? Hallo, had ik jou nog gebeld of had Zit jij mij gebeld? Zullen we even doorzagen? Jij hebt mij gebeld. Oh, nou, dat is mooi zat allemaal weer. Uh, wie bent u? Ik ben Sanne. Ah, Sanne. En u bent volgens mij van een festival en dat heeft iets met een hongerige wolf te maken. Ja, festival van de Oh, waar, waar mag dat dan wel niet wezen? In het prachtige plaatsje Hongerige Wolf in noord oost Oh, dus die naam is niet geheel toevallig? Nee, die oh. hebben we niet zelf verzonnen. Nou ja, misschien wel zelf verzonnen, maar uh, niet helemaal, uh, zeg maar, het is niet uit de lucht komen vallen. Nee, zeker niet. Uh, waar ligt dat, uh, dat uh, oord, uh, Hongerige Wolf? Ja, het ligt in noordoost groningen dus dat is helemaal boven in Nederland... vlakbij bij de Duitse grens en bij de dollar, dus waar de zee, de Waddenzee begint. Oh, die waterwolf of zo, heeft dat weer iets mee te maken of zo? De waterwolf, wil je de, het gemaal? Nou nee, dat, dat, dat, dat gewoon dat water, dat brullende water dat dan ah. iedere keer weer land inneemt en zo. De waterwolf enzovoort, enzovoort. De Dollhard, ja, ja dat was vroeger een uh, verhaal wat ook ouders aan hun kinderen vertelden als het heel hard stormde s'nachts, Dan vertelden ze van de hongerige wolf die het land afpakte. En dat was van de Dollart. Kijk, maar goed, de, de, ja. de hongerige Wolf, ja, het ligt dus daar ergens bij de Dollhard vlakbij. wat uh, nieuwe schans ook, geloof ik. Ja, Bad Nieuwe-Schans, Finsterwolde, Binschoten. Nou, is daar dat hele mooie hoekje daar. Nou, want ik eh, ben er ja. vorige jaar ook geweest. Het is een lieflijk uh, plaatsje. Het, is een uh, plaats, het uh, telt niet heel veel inwoners. Uh, uh, ongeveer 70 wonen we. Uh, 70? Ongeveer, ja. Oké, okay, dus is het nog wel een mooie... Uh, ja. wat, wat gaat er gebeuren? Want dat is eigenlijk de vraag. Want daar, uh, daar wil ik dan even over doorzagen. Het, het is een festival ja. met uh, muziek, theater, dans en poëzie. Uh, is dat, uh, denk dat de lading? Ja, dan vergeet je nog beeldende kunst. En er is ook nog een kinderprogramma. Een kinderprogramma? Ook... Oh. Ja, ook. Wat moet ik dan aan denken? Aan uh, Ernst, Bobby en de Rest? Of, uh... Nee, er is een hele mooie poppentheatervoorstelling die heet Eiland En er zijn oh. workshops als maak je eigen fantasie, bier of knutsel je eigen hongerige wolf. Oh. Dat soort oh, hoe ga je... En een kinderdisco. Oh. En een kinderdisco ook nog? Oh, er, wordt, ook, er wordt alleen ja. maar fris uh, geserveerd. Ja, dat... dat. En, en vruchtensapjes natuurlijk, want fris is eigenlijk helemaal niet goed voor kinderen. Daar moeten we nog even goed over nadenken, maar ik denk dat dat een goed idee is, alleen vruchtensap. Ja, hoewel dat schijnt ook weer niet goed te wezen, want vroeger zijn we ook eet gezond, eet een appel. Of soepgezond eet een appel. Maar, ja, ja enfin, wel nou... melk, geen melk, nu weet je het allemaal niet. <laughs> ja, laten we gewoon onze intuïtie volgen in ieder geval. Dat, kinderen ja. kunnen daar terecht, maar ook uh, grote ja. mensen. Ja hoor. Ja, op het festival bedoel je of op het festival? Oh, op het festival, ja, ja. ja. Ja, dat is wel <laughs> zeker. Ja, want uh, zoals je al zei, uh, dans. Dat, dat, dat was dat vorig jaar ook al, want het is de tweede keer hè. Het is de tweede keer, ja. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan en dat ging eigenlijk uh, heel goed. We hebben heel veel enthousiaste reacties gehad, dus uh, nu besloten om het nog een keer te gaan En ja. eigenlijk hopen we gewoon door te gaan. Dus nou, uiteraard, dat is, verdient het ook wel. Ja. Het is, uh, ik was er vorig jaar, ik heb er een verslagje van gemaakt en dat was ja. heel sfeervol, heel wijs ook. Dat is ook jullie motto, ja. hè? aards en wijs. Waar, ja, dat, ja. Ja, moet je daar wezen om te weten wat dat betekent? Of kun je daar ook zo even een, een mooie, vrolijke nou. nota aan geven? <laughs> nou, ik denk wel dat je er echt moet zijn om echt te beseffen wat het inhoudt. Want het is wel echt een gevoel wat. Uh... Want hoe ver je kan kijken en hoe donker de nachten zijn en hoe stil het daar is dat, is, dat is iets wat ik nu wel kan uitleggen, maar het is niet moet ervaren. Ja, want uh, Hongergolf is dat eigenlijk een Lindorp? Ja, hè? volgens mij wel. Het is een twee, uh, Oh, een Lindorp, ja, dat is het inderdaad. Ja. Ja, ja. En het is dus, een Telingdorp samen met Schamse Kijk, dat, ja, daar was ik even naar op zoek die naam. Amsterdam. Ja. Amst ja, inderdaad. Uh, ja, Gans Gansendijk, ja. ja. Dat was ook in het ja. nieuws vanwege al die huurwoningen en zo. En daarmee... Ja, dat zou toen helemaal gesloopt worden, maar uiteindelijk is dat tegengehouden. Gelukkig. Want heel veel inwoners van Gansendijk werken ook mee aan het festival. Kijk, dus eigenlijk is het uh, Hongerengolf en Gansendijk? Eigenlijk wel. Nee, het ja. festival zelf is echt in Hongerige Wolf, maar het is wel ook heel erg samen met Gansendijk dat het ook is. Ja. Maar goed, genoeg over... Want al die bewoners dragen ook bij. Is het, gaan, ze ook, ja. gaan ze ook spelen? Spelen er ook beentjes uit Hongerige Wolf? Hoe is de zien in deze twee gehuchten? Nou, Hongerige Wolf is ook een voormalig kunstenaarsdorp. Dus er wonen ook heel veel mensen die vroeger die kant op zijn getrokken om daar inspiratie te vinden. Dus we oh, hebben nou. bijvoorbeeld een beeld. Wat zeg je? Kiekno? Ja, ja. Ja, <laughs> dat is je nog niet. Hey. Nee, we hebben, er woont bijvoorbeeld een beeldend kunstenares, die Roenhof, en die, die uh, stelt haar atelier open. En we hebben een, um, twee vertellers, Otto Knotnelis en Albert Ridder, die gaan vertellen over de geschiedenis. En oh, uh, leuk. We, hebben ook, ja, we hebben ook een theatergroep van drie bewoners, Tril heet die. Oh, gaat die weer in een caravan gaan, zitten? En, uh, nee, die zaten vorig jaar inderdaad in een caravan, maar nu gaan ze op straat uh, theater. Oh, wat leuk. Uh, is dat weer op hetzelfde plekje langs, uh, langs die tocht? Nee, ze gaan staan waar ze zelf uh, willen. Ze lopen eigenlijk het hele terrein rond en ze komen te voorschijn uh, wanneer het hun uitkomt en waar het hen uitkomt. Ja. Maar heel uitgestrekt natuurlijk, hè? want je hebt een nachtprogramma ja. met dj's in een of andere oude graansilo. Ja. En je ons, hebt een, een schapenveld waar dan weer heel veel beentjes spelen. Ook uit het buitenland uh, is sinds kort bekend. Ja, daar zijn we heel trots op. We hebben twee bandjes uit buitenland. Oh, Eén uh, uit, uit Nieuw-Zeeland. <laughs> nee, oh. uit Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland? Uh, ja, Tom Rodwell en Coco Davis. En we hebben uit Engeland de Crooks. Kijk, en die de, staan ook op dit moment op de luisterpaal, Dus als je benieuwd bent, kun je daar nog even gaan luisteren. Ja, en nou, misschien kunnen we daar af en toe nog even een nummertje of flarden van die muziek straks even uit de luisterpaal trekken. Ja, dat gaan Dan kun je dat gewoon heen. horen. En uh, Hubbingville staat er ook nog. En Klaske Oenema. Ja. Klaske Oenema, dat klinkt wel een beetje Gronings. Ja, die is ook Gronings. Ja, er komt veel uit Groningen ook, begrijp ik. Ja, we, ja, we proberen het al heel erg te mixen hoor. Maar we vinden het ook inderdaad heel leuk om mensen uit Groningen te programmeren. En er zitten ook wel echt best wel veel goede bandjes uh, in. Uh, in ja. Provincie. Goh, wat leuk, hè? Ja. Kunnen we, het dit is natuurlijk helemaal de uitverkocht. De brieze, het, ja. ja, het is natuurlijk helemaal uitverkocht. Nou, dat wordt het zeker. <laughs> het is nu nog niet uitverkocht, want oh? het is heel gelijk. Dus uh, er kunnen heel veel mensen. Terecht. Oh, wat vet. Nou, mensen kunnen dus nog kaarten ja. kopen. Waar, waar kunnen ze dat ja. eigenlijk doen? Waar, waar, waar moeten die, die mensen nou weer terecht voor al hun kaarten? Nou, op uh, www.festivalhomerdegeholf.nl. Oh. En nou. daar kunnen ze dagkaarten kopen of paspoortjes, campingplaatsen reserveren. Ze kunnen zelfs wel een ontbijtje bestellen voor op de camping, oh. dat wordt dan uh, bezorgd bij je tent. Oh, wat leuk gewoon even gaan kijken kun, mensen kunnen gewoon in hun tent ontbijten ja en, en ook in de tent want waar moeten we gewoon op straat kamperen ofzo, of zo uh, nee er is een weiland vlakbij het festivalterrein terrein en daar uh, kun je, je tentje op zetten nou, geniaal nou ik heb er nu al onwijs veel zin in wanneer is het eigenlijk want volgens mij zijn we dat helemaal niet vergeten, zijn we het helemaal vergeten te melden want het, ja, 27 28 en 29 juli nou, het laatste weekend van juni. Oh, dus het is ook nog vrijdag tot en met zondag? Ja. Goh. Ja. En het begint om 8 uur s avonds op vrijdag en zondag uh, zijn we om 8 uur s avonds weer klaar. Nou, om, nou, enig? Ja. Nou, ik, ik ga kijken. Ik, ik zorg gewoon oh. dat ik erbij ben, maar dat, dat weet je eigenlijk wel hè, dat ik erheen ga. Ja. En ja, dat was al bekend. Oh, ja. <laughs> Maar wel heel gezellig. Ja, nee, onwijs leuk. Uh, ja. Uh, ja, we gaan gewoon weer muziek draaien. Uh, wat, okay. wat dacht je van uh, Hummingville? Uh, is dat, vind, je dat, vind je dat wat? Ja, vind ik zeker wat. Ja, ja wat vind je ervan? Ja. ja, wat vind je er eigenlijk echt van? Ja, we mag het best zeggen hoor. Wat ik er echt van vind, nee, ik vind het, anders programmeer ik het niet. <laughs> oh, het is eigenlijk allemaal jullie smaak gewoon. Uh, ja, nou ja, we hebben wel een programma raad die ons advies geeft, dus uh, is, niet alles is natuurlijk eigenlijk ja, lang, maar we, we programmeren wel dingen die we echt zelf goed vinden. Ja, nou, Humminkville ja, uh, vind ik, ik, ik zelf... Ik ga ik zelf niet achter sta. Nee, veel Ithaca, ik, ik ga het nummer Ithaca draaien. Was dat niet iets met Griekse mythologie? Is dat uh, is wel een uh, Griekse mythologie voor. Ja, hè? Nou, ik, ik weet het ook niet helemaal. Uh, mensen die dat weten kunnen natuurlijk uh, kaartjes kopen voor Vestige Hongerige Wolf. We kunnen ze gewoon vragen aan de mensen van Hummingville zelf. Die lopen daar ook gewoon ja. rond, los. Ja, maar die zijn er het weekend ook. Dus. Ja, niet gevaarlijk ook, nee. nee. Nou, Sanne, onwijs bedankt. Sanne de Nadel was dat ja. dus. Is dat nog steeds? Ja, nog ben, steeds. Ja, je bent er nog steeds, toch? Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, bedankt voor deze uitgebreide toelichting. Mensen kunnen dus gaan surfen. En als ze dat doen, ga dan gewoon naar www.festivalhongerengewolf.nl. Voor informatie, maar je kan natuurlijk ook op vollaag.nk kijken, want daar staat ook gewoon een plaatje. Kun je daar naar kijken. Nou, ik weet niet wat je er aan okay, hebt, maar leuk. daar kun je ook op klikken en dan ben je er al van. Zo, zo makkelijk is het. Hartelijk dank. Jij ook. En uh, ik zou zeggen, een uh, gezegende zondag. Uh, en uh, en uh, de groeten, hè? Uh, ook. In een uh, nieuwe niedorp, oh, toch? Hetzelfde. Ja, klopt. Fucking nieuwe Nieuwdorp. Nou, niet ja. de oude Nieuwdorp. Nee, nieuwe Nieuwdorp. Nee, dat. Uh, Hartstikke mooi. Nou, dankjewel en uh, tot kijken. Okay. En wij, wij gaan hier luisteren naar muziek. Gewoon omdat okay, het kan. Veel ja, bedankt. Okay. Ik ook. Yo. Ithaca. Hummingville. Oh nee, wacht, uh, Hummingville, het zit met uh, Ithaca. How old stuff changes in a different light It never really crossed my mind That you could be one of those things You say it's not me in this space and air While you run onto another How can you be so completely scared Finally, I play? play, To see you now from where I'm standing You never really What? Ze niet achter wat kan nu is, maar uh, als je het antwoord weet, stuur uh, dan even een, uh, een brief naar uh, ja, de volle laag. Met uitroepteken, Koepersweg 1, 1624AA in Hoorn, bij Blokker. En bij Blokker, dat is belangrijk, want dan komt Terwijs in Gelderland uit, of Ter Schelling. En daar hebben ze jongeren over last, dus kan je niet hebben. En, uh, ja. Uh, ja, terwijl mensen natuurlijk voor de ramen staan om te kijken. Is dit de Uncontrollable Urg? Als je dacht dat alleen maar poppy-achtige dingen kwamen, echt niet. De Uncontrollable Urg staan er ook, gewoon de oude, hoe heet die mensen ook weer Vernon Walters, met die gas. Zo, en zo klinkt het op 45 toeren, hier op Radio 501. Mensen die niet weten wat voor nummer dat was, die zoeken dat maar op in een pop en ze klopen die. Want daar staan ze in. Jawel, de, de, de uncontrollable. Ah. Gaan wij verder met een plaatje op mp3. Dat kan. Uh, trombones, uh, mensen die weten het uh, natuurlijk al van vorige week, dat dit week, uh, dit week, deze week, de plaat voor je hoofd, dit week, uh, deze week, de plaat voor je hoofd zou zijn trombone shorty met bakjump, want wij draaiden hem vorige week al. Wij hadden een exclusieve primeur van dit nummer. Dit, dit is deze week. Uh, de Bakdam 501. En let vooral even op de uh, trombones. Plaats voor je hoop. Het is een mp3, dus nou, dat hoor je ook al aan het sluiten. Een beetje beperkte kwaliteit, dit mp3. Maar de muziek is wel aardig, dus vandaar dat we draaien. Hier op 501. Wij zijn zelf veel en je luistert naar onze nieuwe single, Of the Self, op radio 501. 501! <laughs> yeah. Trombone Shorty is dit met Butun. Get the jump back, zou ik zeggen, tegen Leo uh, Pace. Uh, ja, we moeten ook een beetje concurreren met natuurlijk het programma uh, Tour de France uh, telefoon. Radio Tour de France. In dat kader draai je even een nummertje van... Oh ja, de poppies. C'est l'histoire d'une que j'avais de Mol, Mon, mon, mon, non, rien n'a changé. Nee, er zal niks veranderen, inderdaad, hier in de volle dag. Met de geslaagde uitzending zonder de geslaagde uitzending. Maar, tijd tonnette. voor Poppy. Je voulais, que la ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué. Tout a bien des gens ont chanté avec nous Et pourtant bien des gens sont mis à genoux pour prier Nou ze zitten een beetje te zwab om het J'ai pleuré, j'ai pleuré Kjub. Even kijken hoor, ja. Dit klinkt vast beter. Non, non, rien a changé Tout, tout a continué Non, non, rien a changé Magie op Radio Face 01 hey, hey, hey. Moi je pense à l'enfant Entouré de soldats Moi je pense à l'enfant Qui demande pourquoi tout le temps Tu oui, je pense non, à tout ça, non, mais je ne devrais pas toutes non, ces choses-là. Ne me regarde non, pas et pourtant,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 Zijn we weer terug? Na de reclame. Op 21 juli 2012 pakt Abbekerk uit. Van drie uur s middags tot middernacht is het feest in de tuin van het dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk. Met onder andere Lisa Heelhorst, Lights Out, Juist, Jimmy B. Zellocab, de tankers, Champagne en Second Door Left. Kaarten A10 euro zijn te verkrijgen bij het Bonte in Abbekerk. Abbekerk pakt uit, 21 juli 2012. Daar wil jij niks van missen. Als UNICEF-ambassadeur ben ik blij verrast dat zoveel mensen onze campagne tegen kinderarbeid hebben gesteund. Dankzij deze hulp kunnen duizenden werkende kinderen voor het eerst naar school.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 is radio 501, de volle laag. Ja, hallo, ik heb een, ik heb een muziek een de klaar. Richard Ik tegen, ik heb het helemaal kort. Ja, 501, 501, 501. Ja, dit is uh, Duitse muziek. Nou ja, eigenlijk uit, uh, uit Amsterdam. Maar het is Duitse muziek hoor. Luister maar. Dat is Ja, het nummer duurt gewoon nog acht seconden, hoor. dus eigenlijk mag ik gewoon nog even stil blijven. Maar omdat het uh, zo langzamerhand wel een beetje stil begint te worden, uh, ga ik dit nummer even afkondigen. En het nummer uh, was uh, van Arling en Cameron. en um, Das Jahr des eerste kussen'. Dus dat was weer Duitse muziek, ook weer niet geprogrammeerd. Hey, dat klinkt wel een beetje, ook weer niet geprogrammeerd op, uh, ja, op Bierfest. Een He, Duits festival met alleen maar Nederlandse bandjes. Het is weer wat. Het is weer wat. Het is weer wat. Goed, uh, even kijken. Wat hadden we allemaal op de radio? Uh, dat is natuurlijk muziek. Uh, daar is ook het Medium Radio uh, een beetje wel voor geschikt. Kijk, het is natuurlijk uh, zo dat het eigenlijk veel beter is om. Uh, om. Uh, uh, uh, ja, gewoon te praten en gezellige verhalen vertellen. over bijvoorbeeld ervaringen in het dagelijks leven. Maar het is, uh, ja, dat is wel verdomd lastig om dat uh, gewoon een uur lang vol te houden en tegelijkertijd interessant te blijven. Dus uh, speciaal voor die mensen die denken, uh, uh, wat wordt er toch veel geouhoerd op de radio. Uh, komt hier een, ik zeggen, een gevoelige, gevoelige melodie. Een gevoelige melodie. En het is eigenlijk uh, wat ik vergeten ben natuurlijk. Uh, het uh, biologisch, uh, uiteraard. Ja, uh, uh, uh, yeah. het is gewoon muziek om van te genieten. Ben je er klaar voor, voor nog een uur vol Amusement en verstrooiing in de half volle laag. Op je mobieltje of je computer. Ieder geval 501, echte muziek, echte radio, radio, radio, radio, radi, piano. instrumenten en drugs komen allemaal voorbij, hier in de halvolle laag. Het je wordt op school en al je eten in je kaart. Je schrikt je toch door, wat een halve vloeit zo veel herrie, zo laat het de weer zien. Op jouw radio, zo op je trokken op weer. vlieg. Wacht je even rustig, op mannen te dineren. Nou, dat is niet waar, vandaag is ontberen in de volle, volle, volle, volle, hangvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier, ken vriezen, ken dooien, ontkronen en zooien. Ja, de volgende tekst zou nu wel, want ik heb op je niet mee. Hij zit te klooien, ja. ja, wat te voltooien. Ja. Met platen te nou, die maak ik schoon, die platen. Ja, die heb ik net gedaan. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, half volle laag, half volle laag, altijd één. Kom maar die je, je bij de 30 ja, en die neemt maar. Holla hey, gaat in door. Rustig, bij hier in koor. Uurtje twee, hey, hey, hey, hey, ja. yeah drie, yeah, yeah, yeah, yeah. okay. Ruiken mensen drie, in de postzak drie, mensen drie, in de vier, Duiken alle, in de duiken mensen allen, in de duikenmessen allen, in de duikenmessen allen, in de postzak. Wat stelde de postbesteller vandaag met zich mee? Talloze brieven en de vuilbak. Van oze lieve mensen en de vuilbak. Oze lieve mensen en oze lieve mensen en oze lieve mensen en de vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501. 501. 501. Ja! Oh, dat yeah! wow. klinkt ook wel leuk. Ja, inderdaad. Ik had uh, brieven gekregen van... Dan ga je ook sneller praten. Als je de plaats sneller draait, dan ga je ook sneller praten. Weet je dat? Dat is... Uh nog nooit aangetoond, maar ik toon het nu gewoon even aan. En dat is natuurlijk weer de kracht van radio dat ik gewoon even aantoon dat je als je snelle muziek draait, dat je er ook sneller gaat praten. Ja, probeer probeert toch een beetje in dat tempo mee te gaan, waar natuurlijk in een en ander brand te merken is, omdat het plaat snel dat wordt. Goed, uh, allemaal brieven gekregen via de post. Uh, natuurlijk, weer helemaal postzak vol. Nou, dat viel wel mee. Niet heel veel brieven, maar wel allemaal positieve en opbeurende brieven. Nou, daar was ik heel blij mee. En, ehm, uh, ja. Uh, ja. Ja, nou, mag wel even wat zachter hoor. Uh, ja, inderdaad, uh, ik heb hem wel mooi schoongemaakt, deze plaat. Dat is uh, weer uh, verdienst voor mij. Uh, natuurlijk, uh, biologisch, uiteraard, ja, uiteraard uh, heel veel brieven voor mij, de redactie, en uh, voor mezelf. Uh, onder weer een, uh... Oh ja, een brief van Alex Bransma uit, uh, uit Hogeveen. Kijk, dat is leuk, mensen die luisteren in Hogeveen. Dat is altijd weer mooi, dat mensen daar ook kunnen luisteren. Alex Mansma, welkom bij de volle laag. Uh, ja, want hij schrijft... Uh, ja, een tijdje geleden werd er in één keer allemaal muziek geraaid, Allemaal voetbalmuziek was het nog wel. En uh, daar ben ik hevig over ontsteld. Want uh, ja, waarom dan wel weer voetbal? Hè? Dat, dat, uh, dat, dat gebeuren, dat geneuzel, dat gepeupel, al die post en al die dingen... Uh, waarom? Nou, dat stond er al niet bij, maar dat maak ik ervan, natuurlijk. Hè? Ja, begrijp je wel. Ik moet het toch een beetje hè, spontaan houden. En niet al die brief gewoon 10 jaar direct voorlezen. Hier op de radio. En bovendien, ik moet heel snel praten. Dus ja, hoe kan ik dat dan allemaal weer voorlezen van die brief? En dan ben ik ook zo klaar met die brieven. Ja, dan kan ik net goed gewoon geen brievenrubriek houden. Afijn, ah, Alex Bansma vraagt... Ja, waarom dan weer geen hockeymuziek? Of uh, voor mijn part wielrenmuziek? Nou ja, uh, Alex Bansma is natuurlijk al helemaal verguld... Door het feit dat wij hebben gedraaid... Uh, uh, ja, Frans muziek uh, Radio Tour de France. Uh, maar omdat er in Nederland ook muziek wordt gemaakt over wielrennen... Ja, ik dacht dan toch het thema wielrennen. Want waar is iedereen mee bezig? Juist al die poeltjes voor de Tour de France. Goed, uh, ik ben even moe hoor. Zo. Uh, so. nou, inderdaad, uh, al die poeltjes voor de Tour de France... Leek me aardig om uh, iets te doen met wielrennen. Uh, nog een nummer met wielrennen. En wie kan het dan beter zingen uh, dan Alice Roeka. Ja, ik word gelijk helemaal ontspannen. Als die muziek ook langzamer gaat, dan ga ik gelijk ook een beetje mee in dat walserige tempo. Even kijken. Alice Roeka, dus gesignered en al. Deze cd en een boekje. Hij rijdt nog wel een beetje nieuw. Ik heb hem al een tijdje hoor, maar deze uh, was ook gelijk uitgeskurd. Een beetje slechte kwaliteit, Hoes. Maar nummer dat we gaan draaien. is Ik ben een renner. En ik weet nog goed dat ik over de afsluitdijk reed en het was min 2. En ik had eigenlijk te weinig leren aan dat ik bijna ondergoeld was. En dat ik mijn kracht haalde uit dit nummer. Dit geweldige nummer. Van Alice Roeka. Waarin bezongen wordt de gedragsnormen van een renner. Ik ben een renner. Naar snot voor de ogen. En de, de, de trappers op uh, 11.30. En... Um, even kijk hoor. De zwarte sneeuw, het bijtend grint, de mensenzee die je oren bralt. het snijden van de wind. Hoe zeer voelde ik mij gesterkt, daar op die dijk, inderdaad. Alex Roeka, geef hem van jetje en draai met die wielen. He, he. Nou, ik hoop dat Alex Van wel een beetje blij is met deze opbeurende tekst. Ik ben een renner, ik ken het gat dat valt. De zwarte sneeuw, het bijtend grint. De mensen zei ja, in je die, oren peral. Ja, die tekst van net, die had ik hieruit, hè. Het snijden van de wind. Ik ben een renner. Minstens duizend keer kapot gegaan. Heb dagenlangs de kans staan wachten op een andere wiel. Om verder door de hel te kunnen gaan. Want ik ben een renner.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 Meer voor mij Want ik ben een renner Ik ben een renner Ik rij mijn levenskoers Mijn dode rit Mijn heldenstuk, stuk Waar tussen verlies en winst Niet meer dan een hartje zit De luim van het geluk Deze trein zal naar de volgende bocht mijn vijand zijn tot slot is er niet één op het laatst vecht je alleen, want ik ben een renner. en in sportlokaal het valse plat, daar hangen ze aan de bar. Alex aan speciaal voor Alex Bransma. Kijk, die had ik nog niet bedacht. Maar het is radiorijm omdat het kan hier op Radio 501. In... Even kijken. Ja, wat gaan we nu eens draaien? Muziek, dacht ik zo. Uh, ja, ik kan ook wel een verhaal vertellen, maar daar heb ik niet veel zin in. Hoe dat trouwens ook nog die rubriek doen van uh, uh, Ja, Jan op de Heus. Er is meer op gewezen dat hij weer beter was. Um, maar goed, dat, uh, dat ga, ik nog even, ga ik me nog even vooropmaken. Uh, niet met lipstick, want ik hoef me niet aantrekkelijk te voelen voor deze man. Die volgens mij een beetje stinkt. Ik heb hem nog nooit gezien, maar uh, ik denk dat hij stinkt. Ja, ook uh, zijn verhalen. Ik denk gewoon dat hij stinkt. Uh, ja. Maar mijn walging zit op, uh, op automatisch piloot. En uh, hier niet voor, niet voor dit nummer, want dit gaat over, mijn hart. over het hart van Velofsky. Dat hij op automatisch piloot staat. Kan ook allemaal in de volle laag. My the dress tonight. And then No verder met mud, niet zomaar modder natuurlijk, maar een modder in de morgen, ofwel mud, with the song Morning, especially for you this Sunday evening, on Radio 501. still home. 501. Tom Jerry van Thomas Gansch. Misschien is het ook wel uh, Oostenrijkse jazz, trouwens, Weet ik niet. Ja, uh, eindsluis en zo, weet ik wel. Geniet er nou maar van, hè? Tijdens je studio-sportmomentje. Nou? En dit is natuurlijk de, de, de avant-garde van vandaag en de jazz en uh, de politiemuziek. Ja, er zit ook wel een beetje politie in, hè? Uh, we komen er niet, ontkomen er niet aan. Het is uh, weer tijd voor de vaste rubriek die niet vast is, maar toch wel vast zit aan dit programma. Dankzij de radiodirectie. Uh, nou ja, speciaal voor hen, uh, de Jaap de Heus uh, platenkeus. Jaap de Heus heeft een hele fijne neus. Is muzikaal en weet routineus. Wat nu een flop is en wat fabuleus. Daarom nu de Jaap de Heus platenkeus. Goedem, um, uh, ja hallo um, dit is uh, uiteraard uh, de vaste rubriek van uh, mij uh, ja ik ben um, ja um, jaap uh, de heus en ik uh, ben deskundig op het gebied van radio uh, muziek en uh, ik uh, ben uh, bezoeker van uh, supermarkt uh, nee uh, ja want daar uh, heb ik natuurlijk een uh, bepaalde Inspiratie uh, nodig uh, in de supermarkt. Ja, en, uh, Simone is mijn grootste inspiratiebron, uh, kan ik al vertellen dat uh, Simone een krachtige persoonlijkheid is. Uh, een poezelige vrouw. Met uh, heerlijke borsten. Met uh, poezelige handjes. En waarmee zij dan bijvoorbeeld uh, producten spiegelt in uh, schap. En um, uh, zij heeft zeker geen Parkinson, maar deze muziek uh, is major Parkinson uh, met het nummer Simone. En dat is niet geheel toevallig, want ik wil dit nummer graag opdragen aan uh, Simone... ...die mij altijd zoveel uh, inspiratie oplevert. En uh, ja, uh, met deze rubriek probeer ik ook uh, een beetje uh, extra geld uh, in te zamelen voor mijn eigen onderhoud. Want... Uh, Inmiddels uh, heb ik ook alweer een week uh, geen toiletpapier kunnen kopen. Uh, dus uh, ik uh, hoop dat ook de radiodirectie dit hoort. Uh, waardoor uh, wellicht uh, mijn um, um, radiowerk uh, uh, bezoldigd uh, kan worden. Waarmee ik weer uh, gewoon normaal uh, mijn uh, billen af kan vegen. En ik niet meer voor schut sta met een onwelriekende lucht... ...in de supermarkt. Want uh, ik merk al dat uh, Simone mij wat minder uh, aardig aankijkt. En uh, uh, er achter mijn rug om geroddeld wordt over luchtjes. En dat uh, vind ik niet prettig. Uh, ik heb al uh, pro problemen met mijn adem. Uh, daarom uh, is mijn uh, televisiecarrière ook uh, in uh, de kiem gesmoord. En ik wil niet dat nu ook uh, mijn... Uh, uh, Affaire met uh, Simone in, in de weg uh, wordt gezet door uh, het gebrek aan uh, toiletpapier. Want u begrijpt natuurlijk dat dat niet handig is. En bovendien, ik zonder geld in de supermarkt ook weinig producten kan kopen. Dus, uh, radio uh, de directie, heb ik uh, het verzoek om uh, ja, toch even uh, wat geld over te maken op mijn rekening... Uh, terwijl ik, uh, oh ja, uh, muziek uh, met de Major Parkinson, 'Someone' uh, uh, van het album uh, 'Songs From a Solitary Home'. En uh, dit nummer is een conceptband met poprock invloeden. En dit muziekje is uh, gebaseerd op uh, uh, kwaadheid en uh, liefde en daarna uh, gekookt tot een energieke vorm. ...met uh, uh, gitaargeluiden, zang en drums. Simone zou ik willen zeggen, uh, ja, ook even groeten aan de radiodirectie... ...want uh, ik wil uh, toch geld zien. Dag. Nou, uh, dat was weer de kansloze rubriek. Ik zou zeggen tegen de platen en de radiodirectie... Uh, ...geef hem alsjeblieft heel veel geld en dat hij dan even optieft... die rare rubriek niet weer te draaien. Dit is uh, Blues, die moet je niet aantrekken, maar naar nou, luisteren Moody is ook nog en uh, iets met een seesaw. Wat is eigenlijk een seesaw? Mensen die weten wat het is, sturen dan even een brief uh, met de inhoud naar uh, De volle Laag met uitroepteken zegt nummer 1, 1624, anonieme audiofielen in horen bij uh, Blokker. Wel bij blokken erbij zetten, want anders uh, komt hij misschien uh, op de testhelling aan ofzo. Moody Blues is met uh, ride. My season 5-0-1. Ze zijn natuurlijk de moody blues figuren en wij gaan ondertussen verder met muziek. Je raadt het al, het is uh, niks minder ah, dan de Rosa-ensemble. Ja, dit lied is eh, uh, Califor America 3. is. I'll, I'll, I'll. I'll be you, you, Arkansas, California, number three, I'll be you. I'll be your background, baby. I'll be your blind spot. I'll be your blurry mama. I'll smooth your edges till you shine, shine. Just till you shine, shine, shine, shine I'll be your sideline, sugar So I can get real fine I'll be your sideline, I'll be weak, I'll be above, below, beside I'll be your background, baby I'll be your background, baby, I'll be your blind spot, I'll be your blurry mama I'll smooth your edges till you shine, shine, shine I'll be your sideline sugar so I can get real close I'll be us, I'll, I'll take be we, yes, I'll be I'm the take all of you yes, I'll be fine, yes, I'm good, honey, and I'll take all of you Take your wave I'll, you. I'll, I'll take the way I'll smooth your edges till you shine, shine, shine. shine, shine. I'll be your sideline, your side shoulder, so shine, I can get real close. is een liedje in de zendheid voor de zieke omroep zieke omroep WFG radio WFG radio voor de zieken zoals Max Schrander Zo, nou, inderdaad, weer genoeg zieke muziek, en we gaan verder met muziek. Muziek. Het is uh, iemand. hoe uh, ja, heet die ook weer? Uh, oh ja, die zanger. Uh, hm? Ik weet niet, staat er niet op? Oh, wacht, er staat hier. Uh, even kijken: Maggie, Rally, Really, Really. En natuurlijk uh, Mick, uh, Oldfield. Mike Oldfield. Mieke. Mieke. Dit is aangevraagd door uh, Doe mezelf. Ja, vandaar dat ik het nog even mag lullen. Ja, ik krijg wel eens brieven van luisteraars. Ja, die lees ik dan niet voor. Maar dat is zeggen ze van ja, je lult dat door die muziek heen. Ja, dat mag je toch lekker zelf weten. Als je geen muziek wil horen door het gelul, dan uh, moet je zelf wel lullen. Uh, oh nee, andersom. Als je geen gelul wil horen, dan moet je zelf maar muziek draaien. Plaatje draaien. En uh, toevallig kun je dit plaatje ook zelf draaien. Dan moet je moet gewoon even naar de plaatsen. Dus. Voor uh, Mieke Opfield en uh, Really. And, uh, Moonlight Shadow. Dus uh, voor de mensen die uh, in de schaduw van de Moon. Ik wil dansen of zo, en ik En voor mezelf dus. zingen. Dat bewijs deze uh, plaat van weer is. Ik heb er niet ingezongen, maar dit was natuurlijk. hoe weet ik mijn verhaal weer? Oh ja, Maggie, really? En als je denkt, is dat echt uh, zo? Uh, nee, dat is Riley. Riley? Nou ja, maakt het ook allemaal uit. <lacht> dit is. Uh, Balcony Go. Uh, nee, wat? Balcony Players met Chasing the Clowns. Met de zoon uh, van. Uh, Steve macha... Ja, weet ik wel. Met gewoon een stel uh, dipneuzen. We zijn net terug van een wereldreis. En uh, speelden vandaag in het Erasmuspark in Amsterdam. Om 4 uur, dus dat is al geweest. Heb je geen hele flikker aan, maar ik zeg het toch. En dit is uh, Chasing the Clowns van de Balcony Players. Ja. met rood en wit en een rode neus en lijnen rond zijn ogen, zat hij voor de spiegel en hij keek, keek naar de kringen onder zijn ogen, die niemand zag, maar hij dus wel en kringen die niet loven en zo keek hij en keek. I'm Dana Fuchs, and you're listening to Radio 501. Nou, bent u helemaal gek geworden? Nou, de volle laag is alweer voorbij. Het kan zijn dat u helemaal ziek bent van deze uitzending. En daarom straks ook een speciale zieke uitzending van Sunday on Monday. Zonder maar Schrander. Waar met zijn trouwe kompaan... Kompaan, moet ik zeggen. Rogie. Afijn, dit was uh, de volle laag. Het is alweer leeg. En uh, voor de mensen die denken van ja, uh, but oh behold, inderdaad draaien wij hier een speciaal liedje om helemaal tot rust te komen aan het einde van deze magere laag. Volgende week weer en dan gewoon weer een ouderwetse perfecte uitzending. Speciaal vanaf uh, een of ander. Uh, Look how Is het uh, Charles Frill in the Molting Frames? But oh, behold. Look, De volgende week! High. And the hell Dit is een uitstelling in het kader van Free look of light. And sing. and sing for the king of life For behold, there is more